De voorgeleiding van IMF-topman Strauss-Kahn in New York is uitgesteld. Hij zal eerst een forensisch-medisch onderzoek ondergaan. Bekeken wordt onder meer of zijn lichaam sporen vertoont van verzet door het kamermeisje dat hij zou hebben aangerand. Na het onderzoek moet Strauss-Kahn voor de rechter verschijnen. De 62-jarige Fransman is door het kamermeisje als schuldige aangewezen in een line-up. Ze herkenden hem uit een rij mannen als degene die haar heeft aangerand. Volgens de advocaat van strauss kahn zal hij voor de rechter verklaren dat hij onschuldig is. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. Die zal vandaag in Brussel bij het overleg zijn van de EU-ministers van Financiën. Die praten over de schuldencrisis van Griekenland. Inwoners van het Zwitserse kanton Zurich willen dat hulp bij zelfdoding legaal blijft. In een referendum stemde 85 procent tegen een verbod daarop. Hulp bij zelfdoding is in Zwitserland sinds 1941 toegestaan. De laatste jaren komen steeds meer mensen uit het buitenland speciaal naar Zurich om van de mogelijkheid gebruik te maken. Twee conservatieve partijen willen de regels aanscherpen: ze willen dat alleen ongeneeslijk zieke mensen in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding. Het merendeel van de Zwitsers is tegen zo'n aanscherping. Het weer bewolkt en af en toe regen overdag alleen in het noorden regen. Het wordt 15 tot 17 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk weer warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in dit laatste uur van deze goede nacht en het is tijd voor Jan Emaus, Track Tracers, het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. We gaan uh, het komende, nou niet half uur, maar de komende twintig minuten proberen op een beetje te verdwalen in de jungle van de popmuziek. Hoe komt dat nou? Het is altijd interessant om een bandje te bekijken. Bandjes vallen vaak uit elkaar, behalve als ze Golden Earring of Rolling Stones heten. Eh, nou, Zo'n bandje valt uit elkaar. Iedereen gaat zijnsweegs. Eh, komt in een ander bandje terecht en gaat hele andere muziek maken. Of niet? Nou, dat gaan we een klein beetje proberen uit te pluizen vanochtend. We beginnen in 1968 bij The Heart. De Hurt, uh, ja, dat was eigenlijk de band die uh, ervoor zorgde... dat Peter Frampton op de kaart werd gezet van uh, de popmuziek. Uh, Peter Frampton was hartstikke jong toen hij bij De Hurt kwam. 16. Hij moest twee jaar wachten, want uh, op zijn 18e kwam het grote succes... met From the Underworld. Ehm... Uh, die ga ik niet laten horen, maar wel een andere hit uit hetzelfde jaar van uh, de band. I don't want our loving to die. Loving to Die. De Hurt was dat. In 1968. In datzelfde jaar besloot uh, voorman Frampton dat het wel uh, genoeg was met de Hurt. Hij wilde andere dingen gaan doen. En dat kwam een beetje doordat Frampton gewoon echte uh, gitaarmuziek wilde maken. En niet van die uh, ingewikkelde Sgt. Pepper-achtige uh, toestanden... die uh, de platenmaatschappij een beetje verwachtte van de Hurt. Nou... De Hurt kachelde nog een beetje door, maar zonder Frenton stelde dat niks voor. Dus dat donderde ook uit elkaar. Nou, laten we een paar leden volgen. Henry Spinetti om te beginnen. Hij speelde drums bij de Hurt en hij duikte in 1971 op bij John Congos, Een Zuid-Afrikaan die in uh, Engeland en ook in Nederland een behoorlijke hit scoort met He's gonna step on you again. Um, het leuke van dat nummer is dat uh, voor de allereerste keer er gebruik wordt gemaakt van een sample. Dat heette toen nog niet zo, maar het komt er in uh, dit nummer op neer dat ze Afrikaanse drums hebben opgenomen en die voortdurend herhalen. Dat kan je ook wel horen als je oplet, die uh, herhaling. Ook in de kreten die erbij uh, zitten. Aardig om te laten horen. Joe Congos, he's gonna step on you again. He is Gonna Step on You Again van Joe Congo's. We zijn bezig de leden van The Hurt te volgen. nadat die band uit elkaar viel. Nadat ze in 1968 hun allergrootste successen hadden gekend. We komen zo terug bij Peter Frenton en zijn verdere carrière. Ik wil even stilstaan bij Lou Senamo. Die was bassist in de Hurt. En die duikte in de jaren 70 op in de band Renaissance. Waarin hij kan laten horen dat hij. Knop virtuoos is en op een beetje klassieke manier de basgitaar weet te hanteren. En hij duikt ook op in Colosseum. Dat is een leuk beetje, daar wil ik heel graag wat van laten horen. Uit 1969, Walking in the Park. Walking in the Park van uh, Colosseum. Nou, wat ging uh, Peter Frampton doen? Uh, heel beroemd worden in 1976 met de LP Frampton Comes Alive. I want you to show me the way. Waarin hij uh, laat zien dat je, als je een tuinslang op een uh, gitaar uit aansluit... je een heel gek geluid krijgt. Uh, Baby, I Love Your Way is een andere hit. Um, daarvoor gaat hij samenwerken met Steve Marriott in Humble Pie... Dat is de, de club waar hij instapt onmiddellijk na de Hurt. Pie is een, ja, een soort supergroep met zulke talenten erin. Maar eerlijk gezegd, ik vond het, uh, ja, ik vond het een beetje recht toe recht aan. En niet zoveel aan eigenlijk. Steve Marriott, daar vond ik een heleboel aan. En ik denk dat uh, het leuk is om uh, Steve maar te laten horen... met uh, zijn eigen band, de Small Faces. Wat vond Steve Marriott zelf nou het, uh, het aardigste van die band... Dit... Faces. Dat door voorman Steve Marriott werd betiteld... als eigenlijk het meest kenmerkende en beste wat de band in huis had. Ik kan het daar alleen maar mee eens. Zijn Tin Soldier vond ik ook een hele mooie. Steve Marriott zou op een tragische manier aan zijn eind komen. In 1991 komt hij om bij een brand in zijn huis. Ook nog eens een keer nadat hij tijdens een vlucht vanuit Amerika... waar hij voor opname is geweest, onderweg dronken is geworden... en continu ruzie heeft zitten maken met zijn vrouw. Steve Marriott, een uh, supertalent... dat misschien wat moeilijk met zijn eigen talent om kon gaan. Nou, tot zoveel de handel en wandel van uh, de leden van uh, de Heurt... en afgeleide daarvan. Uh, ik heb nog tijd om even Donovan te laten horen. En waarom? Omdat hij uh, afgelopen week 65 werd hij is met pensioen. Donovan was, uh, ja, dat vond ik altijd een beetje het tragische van hem... die werd altijd betiteld als uh, de Britse Bob Dylan. En dat was hij helemaal niet. Het was gewoon een, een leuke zanger. Die uh, hield van een beetje boven de grond zwevende teksten, zoals wel meer mensen leuk vonden eind jaren 60. Um, Bob Dylan maakte uh, gehakt van hem altijd. Uh, die vond hem gewoon uh, helemaal niks. Waarschijnlijk omdat Dylan er niet zo goed tegen dat, kon dat, dat, dat hij een uh, ja, soort Britse tegenhanger had of zoiets. We zullen het nooit weten. Ik vond hem best leuk en uh, daarom uh, laat ik het nummer van hem horen. There's a mountain. Tot volgende week.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 The snow will be a blinding sight to see as it lies on yonder hillside. Lock up on my garden, gates a snail, that's what it is. Lock up on my garden, gates a snail. It is. Caterpillar sheds his skin To find the butterfly within yeah. Caterpillar shed his skin To find the butterfly within everybody, everybody. First there is a mountain Then there is no mountain Then there is a nou, dat was een hele diepzinnige tekst van Donovan. Ik weet niet of ik mij helemaal gesnapt heb. Heel erg bedankt, Jan Heemhouds. We gaan snel door met toneel. Mijn naam is Henriette Elsas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 Voorbij. Niemand geloofde er meer in. De ziel was raad. Mijn arme vader. Hij volgde van versimpelen en populariseerde. Hij gruwde van de term lichtklassiek. Lichtklassiek werd toen door Hilversum uitgevonden. Ik moet eigenlijk zeggen: hij gruwde van alles wat Hilversum kwam. <tied> It is fair.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 En hoe de plaats van de kunst in onze samenleving verandert. En zelfs in verdrukking dreigt te komen. Verdrukking die Lieneke ook persoonlijk voelt op haar eigen kunstenaarschap als theatermaker. Ze zoekt toch naar uh, ook, nou ja, wat is er nog echt? Wat is nog waar? Wat is nog authentiek? Of liever, uh, wat is nog waarachtig hè? in een wereld waar reality hoog in het vaandel staat, maar alles nep is... En de jacht op echte emoties, ja toch, hilarische vormen heeft aangenomen. Ik kan ook zeggen, afschrikwekkende vormen, genante vormen. Het ligt voor iedereen meer een streepje anders. Nou, u hoorde al hoe ze speelt met de werkelijkheid en de fictie. Hè? Want wat is waar van dat verhaal over haar ouders? En doet het er toe? Zet je hersens op scherp en je ziel open. Nou, Lineke laat in deze voorstelling uh, weer eens zien... hoe ongelooflijk goed ze kan acteren. He, je, je ziet hoe ze schakelt. Uh, gewoon bij wijze van spreken tussen twee woorden, tussen twee karakters. Nou, het is echt heel bijzonder, want de voorstelling zit vol met personages. Ze is niet alleen Lineke en haar eigen moeder Henriette en haar eigen vader, maar ook de journalist, haar agent of manager... de zanger met een burn-out, de voetbalvrouw, Jeroen Pauw, tv-interviewer... en een typisch ultra-rechtse politicus. Het zijn de anderen die het voor mij verpesten met jullie grote bekken! Oh ja? De anderen...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 En hoe minder mensen het begrijpen, hoe duurder het wordt. En wij staan aan de poorten en wij willen niet langer betalen. Het gaat toch niet over geld? Het gaat, het gaat toch niet over, het gaat over niet over aanzien? Het gaat niet over aanzien? Kunstenaars. Kunstenaars. Kunst, kunst is niet van kunstenaars, kunst, kunst is van, van, zichzelf. van zichzelf. Kunst is van zichzelf. Ja, wat? wat is dat voor een blaad? Wat zijn we hier eigenlijk te doen? Nou, ik uh, maak de, ik, balans uh, uh, ik de balans op. Ik voel voor mezelf voor mezelf omdat de wereld, omdat de wereld om me heen zo snel verandert, chaotischer wordt. Van chaotischer wordt uh, begrippen als, als uh, cultuur. cultuur, democratie, beschaving. Dat betekent ineens allemaal iets anders. iets anders en ik, en wil, ik, dat begrijpen. Begrijpen. ik, ik wil dat begrijpen. Ik wil zien, zien, ik wil dat jij irriteert mij zo verschrikkelijk. <laughs>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 Oh ja, dan. Oh, dan. Dan sla ik jou met je onbeschaafde burgerbek tegen de vooruit van je eigen Nisamikra. De burgerbek. Tegen... Ik prop een musical abonnement in je Volkse Ik prop een musical ik, ik, ik lazer je van je eigen galerijflat. midden in het zinloze geweld van je eigen foute vriendjes. Van je foute vriendjes. Ik. ik, ik, ik, ik. Rijksman in gevecht met, ja, met zichzelf uiteindelijk. In de voorstelling: Wat is het nu? Het nu is namelijk dat waar de toneelgroep met de Gouden Tand het over wil hebben. Het toneel dat zijn eigen tijd reflecteert, zoals dat, kunst dat hoort te doen. Hè? En je hopelijk aan het denken zet en daarbij de lach als gelukkig hulpmiddel gebruikt. Luister maar naar haar agent, die iets moois voor Lineke geregeld heeft. Lientje. Zit je de zo in? De zin? Lientje. Pien, eventjes, even doe jij mondje toe. Even ik ongelooflijk leuk nieuws voor jou. Luister je, voordat je helemaal wegzakt in dat sentimentele jaarg bla bla, luister je. Ik heb geweldig nieuws. Ik. Uh, ik uh, spreek jij Frans. Uh, Frans? Uh, nou, ik. Niet briljant. Ik heb even gebeld. Jij kan komen.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 Gaat het nooit veranderen? Is dit het? Lintje, kom je. Wat is het nu? van en door Lieneke Rijksman met uh, de mug met de gouden tand. Is woensdag te zien in Den Bosch, donderdag in Nijmegen... vrijdag en zaterdag in Leiden. En ze toert dit seizoen nog door, tot en met, uh, door het hele land, tot en met 4 juni. En daarna uh, gaat ze op, uh, in oktober weer drie maanden verder. Gaat dat zien? We gaan door naar de volgende voorstelling. Exclusief te zien in de Utrechtse Schouwburg... Ja. Wat wil, de, uh, wat wil je? De groep heet ook de Utrechtse Spelen. En het stuk waar het om gaat hier is Augustus, Oklahoma. Het is een theaterhit uit uh, Amerika van schrijver T Tracy Letts. Ik kreeg in 2008 uh, maar liefst de Pulitzerprijs voor. En ook nog een Tony Award. And As We Speak wordt het geheel verfilmd. Met Meryl Streep in de hoofdrol als moeder Violet. En Julia Roberts als haar oudste dochter Barbara. Want het is een echt familiedrama. een familie met een moeder die als een centrale, giftige spin in haar web zit... en daar haar kinderen inspint om ze vervolgens leeg te zuigen. Ja, het cliché wordt omgekeerd. Wat nou, liefhebbende moeder. Een dan pillenverslaafde manipulator die haar man tot zelfmoord drijft... en dan de hele familie in huis roept. En daar zie je ze drie generaties. Ma, haar, haar zus met man en kind. Haar dochters met hun mannen en kinderen. En je ziet hoe de geschiedenis zich gewoon weer herhaalt... Ik heb een fragmentje dat ik vanwege de geluidskwaliteit schroom te laten horen. Maar goed, uh, bear with me. Het zijn moeder Violet en dochter Barbara. Beide rollen meer dan uitstekend vertolkt door Ria Eimers en Marie-Louise Steins. Ben jij high? Nee. Nee? Ben jij aan de pillen? Ik bedoel nu, heb jij iets geslikt? Een spieromspanner. ik ben goed luisteren? Ik ga dit niet allemaal nog een keer voor jou doen. Wat? Dat bent die klontpillen, Het zijn spieromspanners. Ik ga het niet nog een keer doen. Ik begrijp niet wat jij doet. Nee, nee. De crisisdienst. Telefoontjes op drie uur s'nachts over mensen in jouw tuin dat De politie, drama. die hele klerenzooi. Oh, oh, oh. Jij weet zo goed waar je het over hebt. Ik heb godverdomme fortuin uit aan die klotelpillen. Hou op met schreeuwen. En daarna geef u nog eens een fortuin uit om er weer vanaf te komen. Ja, dat was anders. Toen had ik geen reden. En nu is het goed om verslaafd te zijn, omdat je nu een reden hebt. Ik ben nergens aan verslaafd. Ik weet niet of je dat bent of niet. Ik zeg maar, nou, Ik ben het niet. Ik ben het niet. Vanwege je mond. Ja. <lacht> mijn mond doet pijn vanwege de chemo-thena uit. Ja. Dus het veel pijs? Ja. Ik heb... Ik heb die kapken gekregen. <lacht> In mijn mond. En het... het... Rood als de, de bedoel schip. En Werling is weg en jij schreeuwt tegen Werling. Nee man, ik schreeuw niet tegen jou. Jij komt niet even langs komen toen ik de kanker kreeg. Maar toen Werling <laughs> verweegd stond je meteen op de stoel. Dat spijt me ik. Ja, je hebt gelijk. Het spijt me. Nou ja, goed, ik neem aan... zeker als je in de auto zit, heb je dit helemaal niet kunnen verstaan. Sorry. Het zijn wel twee theaterkanonnen. Ria Eimers en Marie-Louise Steins. Um, ja, je hoorde een beetje de, de relatie tussen die twee er staan ook trouwens nog elf andere prima acteurs op het toneel... van Loes, Luca en uh, Tjitske Rijding gaat tot Peter Blok, Peter Bolhuis, Dries, Smit, Tom de Ket, nou, noem ze maar op. Ik vond zelfs de jonge acteurs uh, erg goed. Het is een uh, toneelstuk dat uh, bol staat van de emoties... en dat vaardig en snedig vertaald is... en waar genoeg te lachen valt om het bijna vier uur uit te houden. Ik ben zelf niet zo heel dol op dat superrealistische toneel... met al die requisietjes en decorstukken. Heel knap gedaan overigens wel, want ze spelen in een enorm huis... met drie verdiepingen. Maar als je van het genre houdt, is het zeker een prachtstuk... dat u niet mag missen. Van hun site haalde ik wat publieksreacties. Fenomenaal, de rol van Ria Eymers. De moederrol vond ik echt fenomenaal en geweldig. En, en, en Loes en de anderen, ja, het is zeker een aanrader. Er wordt zoveel aangehaald en een familiedrama dat ik wel dingen herken. Natuurlijk herken je altijd wel dingen. Het boeit me heel erg. Ik vind het erg leuk om te zien. Er wordt erg goed gespeeld. Wanneer er in een huwelijk wat mis is en er naar buiten toe voorgewend wordt alsof alles koek en ei is. Ja, nee, ik herken echt een hele hoop. Ik vind het enorm knap hoe die moeder haar rol speelt. Hoe erg ze in haar rol zit. En toen ze naar de lucht in keek, was ik ook aan het kijken van... wat ziet ze nou dan? En ja, echt superknap. Ze neemt je helemaal mee in, in haar rol, zeg maar. Het gooien, het smijtwerk, het, de, de ruzies, de familieruzies. Ja, ik vind zelfs een beetje spannend. Ja. Ik zat er werkelijk in, want toen Violet op het laatst naar beneden kwam, onder invloed van de pillen, dacht ik echt dat ze zou vallen. Dus ik greep mijn man beet, zo in een reactie van oeh, ze valt. Maar het was natuurlijk gewoon het hoort in het stuk. Nee, ik, ik vind het geweldig. Ik had meegesleept in het hele verhaal. En de, de vier uur was zelfs nog te kort, vond ik. Ik had nog zomaar twee uur langer kunnen zitten. Ik een ben ik herken heel erg, dus van die zussen het gekibbelde van dat, uh, zoals zussen dat, he dat hebben. Dat uh, ja, dat vind ik wel erg, uh, erg goed en het ook uh, langs elkaar heen praten van uh, van zussen. Dat vind ik ook wel erg mooi. Ja, Eric Clapton, dat is uh, gekozen niet alleen. Uh, gaat het over cocaïne... maar Violet uit uh, Augustus Oklahoma is ook helemaal dol op Eric Clapton. En dat is een hele mooie scène in, in het stuk waarin ze zat te dansen op zijn muziek. Goed, uh, we gaan naar de bioscoop. Jack, have you ever seen? With your own eyes, the Fountain of Youth. I'm sorry, could you repeat the question, please? Have you been there? Does his face look like it's been to the Fountain of Youth? Depends on the light. Pirates of the Caribbean, nummer 4. Titel on Stranger Tide. Embargo voor de pers tot uh, hedenochtend 9 uur, maar ik ben approved. Nou, de Britse krant The Guardian trok zich nergens wat van aan. Niks, geen embargo's. Die veegde afgelopen week al de vloer aan met de film. En nou, dat ik natuurlijk onzin. Ik vond hem zelfs leuker dan de vorige twee. Maar ja, goed, I am easily pleased. En uh, nooit erg streng op films die puur amusement bieden. 3D is deze. Ach ja, wel leuk. Maar geen enorme extra. Beetje weinig vrouwen, maar dat zijn we gewend. Penelope Cruz. weet niet. Die Johnny Depp, ja... Die lijkt wel verslaafd aan zijn rol, hoor, als Jack Sparrow. Die laat hem na een draaidag ook moeizaam achter zich, schijnt het. En wat mij dan weer vooral opvalt, is dat die Johnny Depp... Nou, die ziet er nog steeds zo jong uit. Zou dat die Fountain of Youth... misschien ergens in de achtertuin van een van zijn zes huizen hebben liggen? Nou, u hoorde net aan het einde van de trailer... waar ik het middenstuk heb uitgeknipt... een, uh, een korte dialoog tussen Jack Sparrow en zijn pa... Captain Teague. Gespeeld door Keith Richard. We zitten dus al in een kroeg in Londen. Pa, ben jij er ooit geweest? Does this face look it's been to the fountain of youth? <laughs> Het is echt een binnenkoppertje, hoor. Met die kop van Richard. Nou goed. Wat verder. Ik vond King George II erg geestig... en de zeemeerminnen waren lekker eng. Ah, ga gewoon lekker kijken. Uh, ik sluit af met Dr. Hals. Die eindelijk doet wat hij eigenlijk het aller, aller, aller, allerleukst vindt om te doen. Als You Glory. Red Hot Red Hot Hot in the red hot. Yeah, Hickamanners in the red hot, yeah she got a for sale. I got a girl, she's long and tall, sleeps in the kitchen with her paints in the hall. Hickamanners in the red hot, yeah she got a for sale, yeah she got a for sale. in the red hot, yeah she got a for sale. in the red hot, yeah she got a for sale. Got two for a nickel and four for a dime. I'd sell you all, but they ain't none of mine. Hickamanners in the red hot, yeah she got a for sale, yeah she got a for sale. Like yeah, like yeah, like yeah, yeah, yeah, www.adelinevanlier.nl je kan alles terugluisteren Je kan ook mailen naar het Of voor vriend van Adeline van Lier op Facebook. Whatever, tot volgende week.